7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. In de binnenstad van Münster in Duitsland zijn zeker 3 doden en 30 gewonden gevallen. doordat een bestelbusje is ingereden op het terras van een café. Zes van de gewonden zouden in levensgevaar zijn. De dader heeft zichzelf van het leven beroofd.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 Het weer dan nog, het is nog even zonnig. Alleen in het westen hangen wat wolkenvelden. Vanavond koelt het af naar 9 graden. Het blijft vrij helder. Ook morgen en maandag blijft het mooie lenteweer. Wel iets meer bewolking en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Paula Moderson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula.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 Goedenavond, welkom bij deze zaterdagavondeditie van NOS Langs de Lijn. Heerlijke wedstrijden vanavond. Laten we beginnen met NAC tegen Vitesse. Daar zit Richard van der Maden. Een uitverkocht radverlegstadion in Breda. Het is 0-0 bij NAC Vitesse. NAC is gevaarlijker. NAC heeft ook de beste kansen gekregen. Zojuist een schot weer van Oemar. Nu de aanval over de rechterkant met Sporksleden. Balletje in het strafschopgebied. Voorzet, maar dan wordt hij weggehaald door Caravajev. 33 minuten op de klok, het is 0-0. En verder vanavond natuurlijk de topper tussen AZ en PSV. Dat duel begint om kwart voor acht, net als Roda-Pek-Zewolle. Het laatste duel om kwart voor negen is Sparta tegen VVV. En dan wellicht de ontknoping in Engeland. En wat voor een Nummer één Manchester City tegen nummer twee Manchester United. Het verschil tussen de twee is maar liefst 16 punten. Wint City, dan worden dat een 19. En is de club zes wedstrijden voor het Eindal-kampioen. Wat een duel. En jij mag het volgen, in die Houtkamp. Ja, 33 minuten gespeeld. Het verschil is 2. in doelpunt. In het voordeel van Manchester City. Oftewel, Manchester City leidt met 2-0 tegen Man United. En we komen terug op de korfbalfinale. En we kijken vooruit naar Parijs-Roubaix. En natuurlijk houden we u vanzelfsprekend op de hoogte. van de laatste ontwikkelingen in Münster. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Eerst maar eens even terug naar Richard van der Made bij NAC tegen Vitesse. 0-0 na 33 minuten. Dat klinkt saai. Is dat ook zo? Nee, valt mee, want NAC speelt met veel gif en veel lef naar voren gericht. Met af en toe hele mooie aanvallen. Vitesse heeft nog heel weinig laten zien. Verleeft sowieso wat in crisis met één punt uit de laatste drie wedstrijden. Nu een vrije trap op een gevaarlijke plek. Met Angelino ook Umar staat daarbij. Het zou ook Pablo Marie kunnen worden. En het is een goal, De bal wordt van richting veranderd. Het schot van Angelino gaat via de muur in het doel. En NAC staat met 1-0 voor. En het is terecht, want Nak is de ploeg die naar voren voetbalt. Die aanvalt en die de kansen krijgt. Dit is een gelukkige, deze vrije trap van linksbek Angelino. Bezig aan een zeer goed seizoen. En die muur, ja, we gaan dat nog eens een keer zien in de herhaling. Die raakt die bal dan aan. Volgens mij was het Brian Linsen. Nog eens even kijken. Ja, Linsen die komt daar uit die muur gelopen. En dan wordt hij aangeraakt onderweg. En heeft Houwen natuurlijk geen enkele kans meer. De keeper van Vitesse. Vitesse dat nog... Geen kans heeft gekregen in dit duel. En Stijn Vreven, de oud-Vitessenaar, hij schreeuwt het uit. Terug in de dugout na drie wedstrijden schorsing. En uh, NAC dus op 1-0. En dat wil het publiek hier natuurlijk weten. Het avondje NAC op de zaterdagavond. 18.000 toeschouwers ruim in dit uh, prachtige stadion. NAC dat uh, vier punten boven de degradatiestreep staat. Boven de plekken. Vier puntjes boven uh, Rode JC. Het heeft dus nog wel wat punten nodig. En uh, de Belangen zijn dus heel groot. Maar dat geldt ook voor Vitesse dat nog strijdt voor die play-offs om Europees voetbal. Ik zei het net al, één puntje uit de laatste drie wedstrijden tegen lager geclasseerde ploegen. Het is onrustig in Arnhem. En het is maar de vraag hoe stevig zit Henk Frezen nog in het zadel. De Russen die hebben de leiding in Arnhem bij Vitesse. En je weet het dan eigenlijk nooit wat zij achter de schermen beslissen. Want spreken kun je dat soort mannen eigenlijk niet. Nu is het nak dat de bal heeft achterin met Mets. bal gaat opnieuw diep Vloed neemt aan, maar kaatst de bal dan weer terug. Dan is de balverlies, kan Vitesse overnemen in de as van het veld. Met Matafs, de bal gaat naar de zijkant. Daar is Berens nog niet zoveel van gezien met Pablo Marie. De voorzet in het strafschopgebied. De bal wordt aangenomen door Mount. Dan is het gevaar even geweken, want de bal gaat terug naar Karavajev. Nog een keer over de rechterkant met Berens. Die kapt daar naar binnen, komt de lage voorzet. En dan wordt hij uiteindelijk weggehaald door Pablo Marie. Nog even melden dat Rai Vloed kreeg de bal mooi aangespeeld van Oemar. Alweer een minuut of tien geleden. Het was echt een zwalbe in Optima forma. Zag dat hij niet meer kon scoren. En Kuzibuk, de scheidsrechter, en dat mag ook wel eens gezegd worden, zag dat uitstekend. Dat alleen misschien ook nog wel de speler van Nak een gele kaart mogen geven. 37 minuten gevoetbald. Het is 1-0 dus voor Nak Breda. Ja, en 2-0 dus bij Manchester City tegen Manchester United. Is het echt een stadsderby? derby? Spat het er aan alle kanten af, Ennie? Nou, vanaf het begin af aan wel, maar na een half uur 2-0. en Het had wel 4-5-0 kunnen zijn en misschien wel moeten zijn. Uh, Sterling twee keer alleen voor de keeper, schoot over. En dat was eigenlijk niet de verwachting vooraf. Want wat heeft uh, Pep Guardiola gedaan? Hij heeft wat mensen op de bank gezet. Uh, Aguero, De Bruyne, Jesus, Walker, allemaal op de bank. Omdat er dinsdag die belangrijke wedstrijd tegen Liverpool op het uh, programma staat. De uh, return. Op, uh, het, in het eigen Etihad, uh, Stadion En de eerste wedstrijd werd met 3-0 verloren. En dat is wel heel belangrijk, omdat ze kampioen worden. Dat wist iedereen al. Dat hoefde niet speciaal vanavond te zijn. En dat uh, gebeurt wel vanavond, want ze zijn veel sterker... ondanks het feit dat die andere spelers dus niet meedoen... zoals Aguero en de Bruyne. 2-0 staat het. Mooie doelpunt. De eerste van Compagnie, de Belg. Na 25 minuten spelen de aanvoerder, corner van Sané... ...keihard binnengekopt. En daarna uh, Gurdegan. ...de uh, Duitse Turk... ...Turkse Duitser van uh, Manchester City... ...die de 2-0 maakte. Nou weer gaat City in de aanval veel en veel sterker. En het was heel rustig op straat... ...wat betreft de rode kleur in Manchester. Want die zijn allemaal zeer verstandig binnen gaan zitten... ...want het heeft helemaal geen nut... ...om uh, de aardsrivaal Manchester City... ...te zien feestvieren... Uh, uh, ...omdat ze kampioen gaan worden. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen in Manchester... ...bij United dat in een 2-0... ...overwinning voor City... ...en nu dus weer de 2-0 voorsprong al... ...en de imorp is voor Delphi. De Delphi heeft de bal in handen... ...aan de linkerkant van het veld... ...gaat hem ingooien, het staat 2-0... ...we hebben 39 minuten gespeeld... ...bij Manchester City tegen Manchester United. Goed, dan gaan we eens even kijken wat er in het buitenland zoals al is gebeurd. Want Bayern München is voor de zesde keer op rij kampioen van Duitsland geworden. Bayern won vanmiddag op bezoek bij Augsburg met 3-1. Arjen Robben droeg de aanvoerdersband en maakte de derde treffer voor Bayern. Hij vierde de titel met zijn kinderen. Die wisten nou wel dat het niet zelfverständig is. Man moet daar veel für tun, viel arbeiten Maar uh, aber blijft bleibt immer was ganz besonderes, was ganz schönes und, uh, ja, die die sind jetzt auch wieder glücklich. Uh, papa komt wieder als meiste nach Hause. Ja, ze weten ook dat de titel niet vanzelfsprekend is, zegt Robben, Je moet er hard voor werken, maar papa komt weer thuis als kampioen. bijna wonders met 4-1 van Augsburg. Schalke 04 is de nummer 2 in Duitsland... en speelt op dit moment uit bij de hekkensluiter Haarsvaal. Aftrap in Hamburg was om half zeven. Kijk even naar de live stand en dan zie ik dat het daar 1-1 staat op dit ogenblik. Nou, je hoort het net al, net als Bayern kan ik Manchester City-kampioen worden. Moet het dus winnen van de Manchester United. Het staat daar momenteel 2-0. Eerder op de middag was de Merseyside Derby. De strijd tussen Everton en Liverpool. De wedstrijd viel nogal tegen. Het bleef 0-0... Tottenham Hotspur won met 2-1 bij Stoke City... en staat nu in punten gelijk met de nummer 3 Liverpool. Brighton en hoofd Albion kwam thuis niet verder dan 1-1... tegen Huddersfield Town. Davy Purper kreeg een kwartier voor tijd rood. Jurgen Locadia bleef de hele wedstrijd op de bank. En dan in de Serie A, hekkensluiter Benevento tegen koploper Juventus. Het werd een moeizame 4-2 zegen voor Juve. Paolo Di Dybala maakte er drie. Overigens is Benevento opmerkelijk genoeg. De enige Italiaanse club die dit seizoen in beide competitieduels tegen Juventus scoort. En om zes uur is begonnen AS Roma tegen de nummer 9 Fiorentina. Daar staat het momenteel, momenteel 0-2 met Kevin Strootman in de basis bij Roma.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 And roll rhythm, yeah. Everybody got a couple caught up knuckles, blood on the boots and the backup buckle, diamond back with a quick strike. Battle. Everybody's got a little outlaw. blijft toch wel een lekker nummer van Willen. Outlaw Indem om uh, bijna kwart over zeven. U luistert naar NOS uh, langs de lijn op NPO Radio 1. En u wel in de eredivisie al bezig. NAC tegen Vitesse, Richard van der Maan. Anderhalve minuut nog in de eerste helft. NAC staat voor. Dat is terecht met 1-0. De goal van Angelino. De bal ging via de muur in het doel. Houden we dus op het verkeerde been. NAC speelt zo af en toe heel aardig voetbal. En Vitesse, het is futloos. Er zit geen idee in de ploeg. En je ziet ook dat de spelers van NAC gewoon, om het maar eens even heel simpel te zeggen. Gewoon heel graag deze wedstrijd willen winnen. Meer dan dat uh, Vitesse uitstraalt. En het gaat de laatste weken al slecht met de ploeg van uh, Henk Vrezer. Zeker vorige week natuurlijk. Die ongelooflijke wanprestatie thuis in uh, de Gelderdoom. 3-0 verlies tegen Rode JC. Waarover Henk Vrezer later zou zeggen. Het was de slechtste wedstrijd onder mijn leiding. Nak heeft de bal achterin met uh, Pablo Marie. De centrumverdediger. Die schuift de bal dan breed naar uh, Metz. Dan is het uh, Sporksleden. Er zit weinig tempo in. Vitesse doet ook niets. Wacht gewoon rustig af. En zo kan Nak dus heel kalmpjes in die slotfase van de eerste helft de bal rondspelen. Nu gaat het terug naar Bertrams, die nog heel weinig te doen heeft gehad. Een paar schoten van afstand. Dat was het wel, maar allemaal niet zo moeilijk. Nu wordt er wel wat druk gezet door Mount. Een van de betere spelers nog bij Vitesse dit seizoen. En dan gaat de bal over de zijlijn bij linksback. Angelino wordt genoemd bij PSV voor het volgende seizoen om daar de linksback te worden. Extra tijd. Ik heb het bordje even gemist, maar volgens mij is het één minuut. Dat kan ook bijna niet anders. Er zijn wel wat blessures geweest hoor. Sporksleden had wat last van zijn knie. En ook Pablo Marie hebben we eventjes op de grond zien liggen. En diezelfde Pablo Marie speelt de bal nu met een halve omhaal. Terug naar Bertrams. Bertrams dan naar de rechterkant. Naar Sporksleden. En Vitesse wacht opnieuw af. Zet weinig druk. Het oogt allemaal niet best aan de kant van... Uh... De ploeg van Henk Vrezen. dan is het Ambrose naar Umar, Sadiq Umar. Die 20-jarige Nigeriaan wordt afgevlacht vanwege buitenspel. Maar wat een beest is dat, zegt 20 jaar is hij. Hij is sterk, hij is ongelooflijk snel en hij is technisch eigenlijk ook veel beter dan we misschien wel met z'n allen denken. Bal wordt nu meegegeven aan Mount. In de laatste seconde dus van de eerste helft door Butner. Hij voor het eerst weer in de basis nadat hij op 3 januari uit de selectie werd gezet door Frezer... omdat hij te, te zwaar was teruggekomen van vakantie uit de winterstop. Dus nu Angelino terug naar Manu Garcia. Hele fijne voetballer natuurlijk. Dat zijn toch de twee smaakmakers bij NAC. En dan is het rust in Breda, zegt scheidsrechter Kuzibuyuk. 1-0 is de voorsprong en dat is een terechte tussenstand tot nu toe na 45 minuten. Gaan we even kijken bij Andy Houtkamp of het al rust is in Manchester, Andy? Ja, zojuist. Je hoort op de achtergrond publiek juichen. Want 2-0 bij rust. Had echt 4-5-0 moeten zijn. Manchester City dus veel sterker eh, dan Manchester United. Oftewel het gevecht Guardiola tegen Mourinho. Nou, dik gewonnen volgens nog door Guardiola. Twee doelpunten in de eerste helft. Binnen een half uur. 1-0 Compagnie, 2-0 Cundogan. En zo gaan zij met een zeer gerust hart rusten. Manchester City hard op weg naar de eh, vijfde titel ooit in de geschiedenis. Goed, dankjewel uh, Andy. Voor nu gaan we eens even kijken bij uh, Hans van Loosenoort. Tenminste, ja, hij zit gewoon hier in de studio. Maar in ieder geval, het gaat over de Formule 1 <laughs> natuurlijk in uh, Bahrein. Sakir van Sakir. Daar heeft Max Verstappen de kwalificatie niet af kunnen maken. Waarom niet? Wat is er gebeurd? Uh, hij is gecrashed. En dat uh, gebeurde in het, uh, in het eerste deel van de, van de kwalificatie in uh, Q1, zoals het dan zo mooi heet. Hij raakte de auto kwijt in de, in de eerste sectie meteen na de start. In bocht naar rechts. En daarna komt een klein slingertje. Dan ben je aan het opschakelen. Die auto die brak weg en die knalt zo uh, zeg maar links uh, in de zijkant daar uh, de bandenstapels in. En uh, gelukkig bleef Max uh, ongeteerd, maar zijn training hmm. was wel voorbij. Ja, geen tweede kwalificatie. Op welke plek mag hij nu. Uh... Starten? Nou, dat betekent dat hij vanaf de vijftiende plaats gaat starten. Uh, op het moment dat die training werd afgebroken door Code Rood... omdat die auto van Verstappen daar natuurlijk gevaarlijk stond... Uh, toen lag hij vierde en hij wilde nog één keer aanzetten... voor nog een stelrondje en toen ging het mis. Ja, zonde hè. Maar goed, het belooft wel wat uh, spektakel natuurlijk... als hij vanaf plek vijftien moet komen. Verstappen kennende, die gaat er vol voor natuurlijk. Die, die zal er zeker vol voor gaan. Uh, die baalt als een, uh, een stekker, zoals hij zelf uh, na afloop ook zei... Uh, er is misschien iets met de software van de auto aan de hand. Werd gesuggereerd na afloop. Waardoor de auto een berg vermogen erbij kreeg. Nou goed, nu kun je niet zomaar meer vermogen krijgen. Dat kan alleen maar als je vlak daarvoor wat minder vermogen hebt gehad. Dus dat er misschien een soort van lijk in heeft gezeten. Waardoor ineens het vermogen erbij komt. op het moment dat we stappen zeg maar, over de kerbs, over de randstenen reed. Hmm. Dan, die zijn natuurlijk wat gladder. En dan breekt zo'n wagen weg. En Max zei zelf van ja, zoiets heb ik zelden of nooit meegemaakt in, in mijn carrière. Ik kreeg opeens 150 pk erbij. Hij heeft die data uitgelezen op de computers van het team natuurlijk. En uh, ja, als dat een foutje is geweest van het team... is dat heel, uh, heel navrant. Ja. Maar ja, Max zal aan een inhaalrace moeten beginnen morgen. Dus geen favoriet ja. voor die wedstrijd. Um, de, de, hoe gaat het dan morgen? Krijgt u dan een hele nieuwe auto? Of, of hoe, hoe gaat zoiets? Nee, ze gaan de auto die, die, die, die hij nu mee gereden heeft... die gaan ze helemaal oplappen. Die zat aan de voorkant in elkaar, links voor de ophanging, de neus kapot. Dus die wordt helemaal opgelapt. En uh, ja, waarschijnlijk uh, als die motor verder niets mankeert... en uh, ze kunnen... De, Kijk wat het probleem met de software eventueel van die auto is... dan uh, zou die geen extra straf hoeven te krijgen... en uh, ja. kan hij gewoon in deze RB14, zoals hij heet, van start gaan. Goed. Wie rijdt er uh, van Pole Position morgen? Ja, de man die de eerste Grand Prix heeft gewonnen, Sebastian Vettel... met naast hem Kimi Raikkonen, dus twee Ferraris vooraan... en dan op de tweede rij eh, Valtteri Bottas, de, de snelste Mercedesman. Daarnaast had dan Lewis Hamilton moeten staan... maar die heeft, eh, tenminste bij zijn auto is een versnellingsbak gewisseld... dat betekent vijf strafplaatsen. Eh, Hamilton dus vanaf de negende positie en Verstappen vanaf de vijftiende... dus we krijgen eigenlijk een soort dubbele inhaalrace morgen in, in de woestijn. Oké, okay, hoe laat ze de start? Uh, tien over vijf, Nederlandse tijd. 10 over 5. Over Goed, uh, dankjewel. Voor nu. Uh, we gaan het horen morgen. Dan gaan we uh, naar uh, Amal Afzaroglu... bij uh, AZ PSV. Ja, nog niet. Dat horen we duidelijk aan de geluiden bij op de achtergrond. avond. goedenavond. Goedenavond. Ja, het is uh, de wedstrijd die uh, de competitie nog spannend kan maken. Is dat de, de korte, maar correcte samenvatting? Ja, dat is het. Dit is... Uh... Een sleutelwedstrijd zoals die uh, her en der al wordt aangekondigd. En zo is het ook. Want dit is de wedstrijd waarbij PSV punten moet verspelen. Wil het in de competitie nog spannend worden. Volgende week is het in Eindhoven. PSV Ajax. En je moet er dan, als je fan van Ajax bent. Of als je wilt dat de competitie nog heel spannend wordt. Vanuitgaan dat Ajax van PSV wint. Dan zou het gat slinken tot vier punten. En dan zou PSV nog twee keer punten moeten verspelen. En een van die twee keer, daar gaat iedereen vanuit, Dat zal dan hier kunnen gebeuren. Want dit is op papier de moeilijkste. Die PSV nog rest op misschien die wedstrijd tegen. Ajax na. En ja, dus ligt er veel druk op PSV op deze wedstrijd. Want aan de andere kant, als PSV hier wint, kan het volgende week in Eindhoven tegen Ajax voor de 24ste keer in de geschiedenis van de club landskampioen worden. Een hele belangrijke dus vanavond vooral voor PSV en AZ. Ja, daar gaat het natuurlijk om die verschrikkelijke statistiek dat de ploeg maar nooit wint van de traditionele top 3. Niet van Ajax, niet van Feyenoord, niet van PSV. Het gaat bijna altijd fout. De laatste acht keer dat AZ tegen de traditionele top 3 club speelde werd er verloren. Ja, dat zijn hele slechte cijfers. Zelfs 16 van de laatste 18 wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord en PSV werden verloren door AZ. En, en dat vind ik heel opvallend, John van der Brom heeft misschien wel daarom zijn elftal aangepast aan PSV. Want normaal, AZ krijgt alle complimenten vanwege het aanvallende spel. Misschien wel het leukste voetbal van de Nederlandse competitie. Maar vandaag spelen ze met een versterkte achterhoede. Vijf verdedigers, iets wat AZ zelden tot nooit doet. Iets waar AZ ook zelden tot nooit op traint. Maar ze gaan het wel doen in deze wedstrijd tegen de koploper in de eredivisie. Ricardo van Rijn is de vijfde verdediger achterin bij AZ. Hij staat naast Vlaar en Buiten centraal. De backs zijn dan Oude Jan en Svensson. En dat gaat allemaal ten koste van een aanvaller, Usama Idrissi. Toch niet de minste bij AZ de afgelopen weken. Maar hij begint op de bank. Een extra verdediger dus heeft John van der Brom opgesteld in deze wedstrijd. PSV zal dat niet verwacht hebben. Ze zullen er wel mee om moeten gaan. PSV, dat Steven Bergwijn mist vanwege een schorsing. Na een domme gele kaart, die hij vorige week pakte thuis tegen Nakkenwedstrijd. die PSV met 5-1 won. En en zijn gemis wordt opgevuld door Gaston Pereiro. Die staat nu rechts voorin bij PSV. 4-3-3 dus voor PSV. 5-3-2 voor AZ. Ik ben heel benieuwd hoe dat tactisch zo dadelijk gaat in deze hele belangrijke wedstrijd. Voor de spanning in de competitie. En misschien wel PSV dat op matchpoint kan komen. Op jacht naar de landstitel. Goed, kwart voor acht AZ, PSV, net als Roda, J.C. tegen Gepek en een kwart voor negen Sparta tegen VVV. De korfballers van top hebben voor de derde keer op rij... de landstitel in de zaal veroverd. In de finale in een bomvolle ziggodoom... Versloeg, uh, versloeg de ploeg uit Sassenheim. De verrassende finalist Fortuna met 24 tegen 20. Slecht split was met zeven punten... een van de uitblinkers bij top. maken, die sprak met haar. Ja, Celeste, wat een dag is het, hè? Ja, wat een fantastische dag weer. Echt, uh, ja, geweldig. Um, ja, wat was het voor finale? Ik had het uh, idee, um, op een gegeven moment hadden jullie vijf punten verschil in de tweede, in de tweede helft. Toen kwam echt de ontspanning uh, in de ploeg. Ja, we begonnen natuurlijk uh, we begonnen heel goed. Sorry. Dankjewel. Even de felicitatie van de Bondscoach sindsendoor. Ja, ja. ja, altijd leuk. Nee, uh, ja, we, we, we kwamen echt uit de startblokken 5-0 voor, dus dan, uh, ja, al, al zegt dat nog niet veel hoor, want het zijn natuurlijk, uh, dit soort wedstrijden weet je dat je gewoon elke keer scherp moet blijven, want in no time kan het weer uh, heel dicht bij elkaar zijn, maar voor ons was het lekker dat we zo goed uh, starten. Toen kwamen zij volgens mij uh, op drie verschil, twee verschil weer? Ja, twee, volgens mij één zelfs uh, in de tweede helft. Ja, en uiteindelijk gaan we met vier punten verschil de rust in. Um, en dan zeggen we ook wel tegen elkaar, weet je 4 punt verschil dat is niet genoeg, dat is gewoon niet genoeg. Want uh, ja, dan weet je dat ze gewoon terug komen, kunnen komen en dat gebeurde ook. Ze kwamen op 2, dacht ik. Is dat, uh... ja, één zelfs in de e ja, op 1 zelfs. En uh, wel, ik had de hele tijd het gevoel dat we wel beter waren, maar dat we het elke keer net niet uh, het gat groter konden maken. Ja, tot op het laatst. Toen liepen we uit, volgens mij 7 punt verschil. Uh, en dan denk ik dat wij het goed hebben gedaan om, om wat iets rustiger aan te vallen. Uh, dat we wat meer konden herhalen. En uh, dat vind ik ook klasse van uh, Nick Picard bij ons in het vak. Want die had uh, best wel goede kansen in de eerste helft. En die moest nu eigenlijk iets meer onder gaan spelen. Uh, dus dat heeft hij echt heel erg goed gedaan. Zodat, uh, zodat ik uh, af en toe een balletje erin kon schieten. Dus uh, Echt complimenten naar Picard. Want bij hem lagen ook superveel goede kansen. En ja, jij hebt eigenlijk in deze finale de lijn van je hele seizoen de, voortgezet. Hè? Zeven goals in totaal gemaakt. Ja, ik heb niet geteld uh, hoeveel er waren. Maar, maar... zeven. Ja. Oké, okay, zeven. Ja, het hele seizoen vallen zo lekker. En dat ze nu, uh, dat ze nu ook vallen, ja, dat, is, uh, dat is fantastisch. Maar ik vind het nog belangrijker hoe we dit weer met z'n allen hebben gedaan. Dat we hier gewoon winnen en, en de derde keer op rij. Dat is gewoon fantastisch. En dat Daniel Harmsen zo'n mooi afscheid kan nemen, dat... Uh, ja, dat is er van harte gegund en uh, daar ben ik nog uh, veel blijer mee dat we dat zo hebben gedaan met z'n allen. Ja, hebben jullie echt laten zien dat jullie de meest complete ploeg zijn uh, in de, dit seizoen, in de League? Um, ja, misschien, ja, misschien wel. En, en onze kracht is dat we er staan op de momenten dat het moet. En ik denk dat we dat nu ook uh, hebben laten zien. Uh, de play-off wedstrijd tegen Blauw-Wit, de tweede was een lastige wedstrijd, maar die, uh, die winnen we. Uh, we hebben het niet makkelijk, maar we winnen hem gewoon wel. En ik denk dat het ook vandaag dat we hebben laten zien dat wij de, de beste ploegen uh, waren. Nou ja, dat is duidelijk. Ze wonnen met 24-20. Celeste Split was dat van de winnaar. Stop. Is U heeft het meegekregen natuurlijk. In de historische binnenstad van de Duitse stad Münster... is de bestuurder van een bestelbusje... op een groep mensen op een caféterras ingereden. Uh, daarbij zijn voor zover nu bekend drie doden gevallen... en er raakten zeker twintig mensen gewond. We hebben contact met NOS-buitenlandredacteur Bo Heimensen in Berlijn. Goedenavond. Wat zijn de laatste details die jij weet? Nou, direct na het incident meldde onder andere De Spiegel... dat de autoriteit en politie uitging van een aanslag. Nu zijn ze voorzichtiger. Juist heeft de politie medegedeeld toch alle opties open te houden. Uh, in het bestelbusje is wel een verdacht voorwerp gevonden. Wat dat precies is, wordt nader onderzocht. Mm -hmm. um, is er al iets meer duidelijk over de dader? Ja, daar is ook wel laatste nieuws over. Um, het gaat hier wel nog om uh, geruchten ja, van de Duitse media. Het is nog niet helemaal bekend. Het zou gaan om een Duitser van eind 40... met mogelijk psychiatrische problemen. Mm. Uh, daar wordt ook gezegd dat er geen aanwijzing is voor een terreurdaad... en dat de man korte tijd geleden een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dat meldt dus onder andere het ZDF, Süddeutsche Zeitung en Bild. Maar dit is toch nog niet bevestigd door de politie. Nee, Goed, dat zijn de details die je, die je nu weet. Je houdt het in de gaten, mocht er meer... Nieuws zijn, dan horen we dat graag van jou. Dankjewel voor nu. Bohemsen was dat, buitenland redacteur vanuit Berlijn. Dan gaan we naar Frank Frank Wilaard. Uh, andere wissel die om kwart voor acht begint over een klein kwartiertje. Wat het net al even over AZ PSV. Roda tegen uh, Pek Zwolle. Frank, goedenavond. Met name van belang kan ik je dus zo voortzetten. Ja, er zijn allerlei belangen. Dat maakt het toch wel weer mooi zo, uh, tegen het einde van de competitie. Uh, maar dit is wel heel erg belangrijk voor, uh, voor Roda, denk ik. Dit duel ja, zeker. Ze moeten natuurlijk uh, winnen om weg te blijven bij de onderste plek. Om alvast uh, Twente de moed in de schoenen te laten zakken voor uh, morgen die wedstrijd thuis tegen Feyenoord. Is dat wel lekker? In ieder geval niet verliezen. Dat zal heel erg uh, goed zijn. Hoewel Roda de laatste weken best lekker bezig is. Want twee zegers op rij geboekt. Na vier nederlagen op rij ook. Nak gewonnen. Uit, notabene. Vitesse gewonnen, ook uit. En dat was helemaal een grote verrassing, hoewel... als we Vitesse toen zagen en nu ook weer... dan uh, kun je afvragen wat de waarde is van hoe goed je daartegen gespeeld hebt. Want hoe slecht was Vitesse dan eigenlijk? Maar goed, dat moet dan vanavond maar bewezen worden tegen Peck Zwolle. Dat draait overigens nog niet zo heel lekker. In uitwedstrijden zeer zeker niet. Want uh, één zegen geboekt in uh, de laatste zes duels... Uh, waarin, uh, geen, uh, na, na zes duels waarin geen zegen werd geboekt... En de laatste vijf uitduels verloren in heel 2018. Alle uitduels tot nu toe nog verloren. En uh, dat zou dus allemaal positief moeten zijn voor JC. Maar ook Peck heeft zich nog een doel gesteld. In het beginsel was dat handhaving. En toen dat eenmaal uh, bereikt was... toen werd het al heel snel. We willen de play-offs halen. En om de play-offs te halen... daarvoor zal Zwolle toch echt deze wedstrijd ook moeten gaan winnen. Dat kunnen ze doen met Philip Sentler weer terug in de basis. Hij viel uit in de warming-up tegen Feyenoord thuis... En uh, kon ook niet mee met Jong Oranje, wat uiteindelijk wel de bedoeling was. Raakte dus geblesseerd. En nu is hij weer terug, fit genoeg om in de basis te starten. En uh, hij start daar voor uh, Sepp van den Berg. 16 jaar jonge talent van uh, Peck Zwolle, centrale verdediger. Die begint vandaag weer op de bank. Ook Saimak is weer terug in de basis. En uh, dat betekent weer dat Menig naar de bank is gegaan. En dat Moktar weer links buiten is. Kortom. Je kunt ook gewoon stellen, Pek is weer eens in zijn sterkste opstelling. En uh, dat zou het ook moeilijk moeten maken voor Rodi Maar Rodi speelt al een tijdje in dezelfde opstelling. En dat is ook altijd een kracht als je dat eenmaal gevonden hebt. En je kunt dat blijven volhouden met Shaheen voorin. Met Afdi natuurlijk, met Gustafsson. Die uh, daar uh, voor de doelpunten moeten gaan zorgen. En uh, daarachter staat het tegenwoordig ook wel aardig. Met die verdediging van, uh, van Steenkisten, Awasar, Bangard en Koem, Met Njatic er nog voor. Dat ziet er ook allemaal tegenwoordig allemaal heel behoorlijk uit. Alleen bij de rode JC is het of helemaal wel of helemaal niet aanwezig. En de laatste weken is het helemaal wel. Het is vandaag een kwestie van dat nog eens een keertje laten zien. Dat hoort nou eenmaal aan het einde van de competitie. Roda staat er nog altijd niet heel goed voor. Zou bij winst eventueel zelfs nog de na-competitie kunnen ontlopen. Maar dan moet wel alles meezitten. Ook de uitslagen bij anderen. En het begint altijd bij jezelf. Drie punten pakken. En dat is voor allebei belangrijk. Maar als het gaat om de nood, dan gaat het vooral voor ODSC vandaag keihard om de punt. Ja, duidelijk. Goed, ja, datzelfde geldt voor NAC. Maar ook voor Vitesse, Richard van der Maden. Want ik zit even naar de stand te kijken. Zo blijft dan zevende met de Heerenveen en Ado en Excelsior daar kort achter. Dan wordt die zevende plek ook nog krap, hè? Ja, het verschil is drie punten met Heerenveen en Ado Den Haag. En de achtste plaats is normaal gesproken genoeg voor de playoffs om Europees voetbal. Maar Vitesse kan daar inderdaad nog gewoon uit kukelen. En dat zou dramatisch zijn voor de club Vitesse. Ambitieus, toch veel goede spelers. Doelstelling is minimaal het bereiken van de playoffs. En ja, dat wordt door technisch directeur Mark van Hintem en ook algemeen directeur Joost de Wit gewoon glashard gezegd. En dan moeten wij die playoffs gewoon winnen, want daar hebben wij de kwaliteiten voor. Nou ja, dat blijkt de laatste weken. Alles behalve, want de eerste 45 minuten, het is 1-0 voor NAC na de eerste helft dus. De eerste 45 minuten aan de kant van Vitesse waren gewoon opnieuw dramatisch. Nu Mount, ongeveer op 18, 19 meter van het doel. Gaat het strafschopgebied in, maar wordt dat dan toch weer uitgehouden door Marie. Dan aan de linkerkant is het voorbal, gaat eventjes terug naar Mount... maar die leidt balverlies en dan kan een nakker uitkomen... via die snelle, technisch vaardige Manu Garcia. Die is inmiddels de middenlijn overgestoken. Vitesse rent dan terug richting de verdediging. Bal gaat naar El Alucci, ook een hele aardige speler... Die Probeert dan Oemar te bereiken. Maar wordt van de bal afgelopen door Serrero. Het mag van scheidsrechter Guzebujuk. En dus gaat Houwe die bal halen. De keeper dus van Vitesse. Aanwijzingen langs de kant. Stijn Vreven. Na drie wedstrijden schorsing is hij dus weer terug. In de dugout bij NAC. De oud speler ook nog van Vitesse. Dat dus flink in de problemen zit. En dan heb je ook nog volgende week voor Henk Vrezer. Die hele vervelende wedstrijd. Thuis tegen Sparta Rotterdam. Dat is de nieuwe werkgever. De nieuwe club van Frezer. En je kunt het dan natuurlijk als trainer eigenlijk nooit goed doen. Frezer is er bij, bij, bij gebaat dat Sparta die wedstrijd wint. Maar dat moet natuurlijk dan niet gebeuren tegen Vitesse. Het zou mij niet verbazen dat als Vitesse zo blijft modderen als in de eerste helft, dat het wel eens de laatste wedstrijd van Frezer zou kunnen zijn. Het schot van Linsen, dat gaat recht in de handen van Bertrams. Drie minuutjes gespeeld in de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor de thuisploeg. Dirk Kuit heeft zijn rentree in het shirt van Quick Boys... niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Katwijkers verloren op eigen veld van Jong FC Groningen met 2-0. Kuit maakte zijn rentree omdat Quick Boys om een spits verlegen zat... nadat Jordi Thijssen was weggestuurd. En die werd weggestuurd na een openlijke ruzie met... inderdaad, Dirk Kuyt. City tegen United. Nou, United kan aan de bak in de tweede helft. willen ze het feestje nog verstoren, Andy. Dat klopt. En uh, dat proberen ze ook. Een schot van Pogba zojuist gezien... Aarde schot, maar goed gepakt door Ederson. En nu is meteen City weer weg met Sterling. Die geeft de bal breed. En daar moet een goal komen. Nee, tegen de lat gaat die bal aan. Oeh, dat scheelde bijzonder weinig. Het is de maker van de tweede goal, Gundogan. Die bijna raak schiet voor de 3-0. Goede actie van Sterling, die hem meegeeft. Uh, Sterling, die Gundogan ook al in de eerste helft bediende. Waardoor deze uh, Turkse-Duitser een uh, mooie goal wist te maken. Nu raakt hij de lat. En uh, blijft het uh, volgens nog 2-0. Maar. City veel en veel beter. Ze werden kampioen in 1937, 1968 en in 2012 en 2014 en nog nooit. is een ploeg zo vroeg in de Premier League, moet ik daarbij zeggen, kampioen geworden. Wel eerder al in de toen nog niet zo hetende Premier League in de Hoogste Divisie. Maar dan praten we ook over de vorige eeuw en over zelfs 1896, Preston North End. Nu... Manchester City op weg naar de vijfde landstitel. 27.000 wedstrijden op rij niet verloren. De laatste 14 gewonnen. En het lijkt erop dat deze zeer belangrijke tegen Manchester United... ook gewonnen gaat worden. Pogba wel in balbezit, maar die wordt meteen van de bal afgelopen. Want City is veel en veel sterker dan Manchester United. 2-0. we walk the It's time to read the final woman's worth where there's love You don't know what capable love. Watch my mother as a little girl Easily like carry the weight of the world at least I Knew for me she'd always try In these footsteps I will follow through till I know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry, not afraid to cry, then again we're not scared to fight, never scared to do our try, no fear, where the earth Ja, uh, Sabrina Stark. We even wijken voor uh, Andy Houtkamp. Geen schande. City tegen uh, United. Wat is er zojuist gebeurd, Andy? Een doelpunt voor Manchester United. Pogba scoort. Hij zou aangeboden zijn aan Manchester City door Mina Rayola eerder deze week. Dat was een klein relletje in de pers in Engeland, zoals altijd. Maar nu doet hij het gewoon met zijn voeten. Pogba scoort de eerste goal voor Manchester United. Het is weer een wedstrijd 2-1 bij Manchester City. Manchester United.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 Sabrina stark dus en uh, woman's gonna try. Nou, uh, spanning uh, terug. 2-1 uh, geworden bij uh, Oh Andy. Is er daar nog één? <laughs> ja, 2-2. <1? laughs> ja, het is 2-2 gewoon bij Manchester City, Manchester United. En weer is het Pogba. Ik zei het al veel over hem te doen. En ook in deze wedstrijd. Want hij komt op. Uh, natuurlijk in een rood uh, shirt met uh, zwarte broek. Maar een beetje een blauwachtig kapsel. En dan zul je denken. Ja, het zal toch niet dat hij dat doet vanwege Manchester City. En dat hij daar zo graag naartoe wil. Nee, dat heeft te maken met de Franse nationale ploeg. Waar hij voor gespeeld heeft. En toen een uh, blauw kleurtje in zijn haar heeft laten zetten. En datzelfde haar, dat is hetgene... Dat de bal aanraakte en de keeper Ederson kansloos maakte. Met een prachtige kopbal zorgt Pogba, de bal Pogba van Manchester United voor de gelijkmaker. Binnen tien minuten in de tweede helft zet Mourinho, oftewel Manchester United, Guardiola even op, op, ja, op, op achterstand bijna. Want het is 2-2 geworden na ja. 2-0 voorsprong. in het voordeel van Manchester City staat het nu bij Manchester City, Manchester United 2-2. Ja, spanning volledig terug. De korfballers van Top die hebben dus voor de derde keer op rij... de landstitel in de zaal veroverd. In de finale in een bomvolle Ziggo Doom... versloeg de ploeg uit Zassenheim de verrassende finalist Fortuna met 24-20. Het was eigenlijk al een klein wonder dat Fortuna in de finale stond. In de halve finale schakelde de club uit Delft heel verrassend favoriet PKC uit. Maar Top was vanavond toch al een maatje te groot. Ook al kwam Fortuna af en toe nog wel in de buurt. Krijnschuit te maken vroeg aan de coach van Fortuna... Dat is Art Corporaal. Welk gevoel er bij hem nu overheerst na die verloren finale. Ja, teleurstelling dat we toen we op één punt uh, verschil terugkwamen dat we het niet, uh, niet gelijk konden maken. Aan de andere kant uh, ja, enorme trots over dit, uh, over dit seizoen. Want uh, we hebben het bijna onmogelijk gepresteerd en uh, de Ploeg is zo enorm vooruit gegaan dit jaar. En, uh, ja, ze hebben gevochten voor wat ze waard waren, maar uiteindelijk duurt het seizoen één wedstrijd te lang. De eerste helft was niet spannend. Toen kwam die fase waarin jullie terugkwamen, waarin je zegt van nou dan hadden we eigenlijk moeten doordrukken. Ja, we begonnen gewoon heel slecht aan de wedstrijd en uh, in de rust waren we eigenlijk heel blij dat we er maar vier achter stonden. En zeiden we ja, we zitten nog steeds aan de elastiek en zolang we dat blijven dan uh, zijn ze niet van ons af. En als je dan, uh, we kwamen volgens mij eerst op zes achter en toen weer op één, dan denk je nou ja, misschien gaat het alsnog een wonder hier gebeuren. Alleen uh, ja, top uh, de Leicester volgens mij meteen raken en toen, uh, toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Hebben die vrouwen van Top het verschil gemaakt in deze wedstrijd? Nee, Top heeft helemaal het verschil gemaakt. Gestund in de halve finale. Sta je hier. Uh, heb je dan heel erg aan de tactiek gewerkt zeg maar, van Fortuna? Of uh, hebben jullie eigenlijk gewoon het uh, spel gespeeld wat jullie ook in die halve finale hebben gespeeld? Nee, we hebben wel anders gespeeld of geprobeerd te spelen. En, uh, maar dat hebben we niet goed genoeg gedaan. En je ziet gewoon dat op het moment dat het, uh, dat, dan, uh, dat het moeilijk gaat, dat het ook moeilijk is om energieniveau op peil te houden omdat dan in één keer de, de zware wedstrijden tegen PKC ook gaan tellen. En uh, ja, goed, dat is jammer. Maar, uh, ja. ja, want het was nog maar dinsdagavond hè. Dat jullie uh, die loodzware halve finale hebben gespeeld en beslist. Ja, dinsdagavond stonden mensen te huilen van, uh, van moeheid uh, na afloop. En uh, ja, dan uh, is het heel kort dag richting zaterdagmiddag. Maar goed, uh, ja, ze hebben er alles aan gedaan. En meer, uh, meer kunnen we niet doen. Nee, zo is dat. Arco paraal was dat, de coach van Fortuna. Dan naar Alkmaar, want het is bijna kwart voor. Ja, toch wel een, de, de wedstrijd van de avond wat de Eredivisie betreft. AZ tegen PSV Amma. Spanning voelbaar. Ja, heerlijke sfeer in Alkmaar. 18 graden Celsius. Windstil. En dat is een unicum in het aanvalstadion. Dat is volgepakt. 17.000 man sterk. Stijf uitverkocht natuurlijk voor AZ... Tegen PSV een garantie voor spektakel de laatste jaren in de eredivisie. Dat vertel ik allemaal zo. Eerst naar Richard. Paolo Fernandes brengt NAC op 2-0. Maar volgens mij ziet Buyuk daar uh, iets wat niet door de beugel kan. Iedereen die veerde hier al op. NAC riep, uh, rende ook al richting uh, de middencirkel. Maar uh, de goal wordt uh, geannuleerd. En het is mij eigenlijk een beetje onduidelijk wat er nou het geval is. Pablo Fernandes... Ja, Haalt daaruit en dan staan daar op het moment van schieten toch één en misschien zelfs wel twee spelers van NAC buitenspel. En dus gaat de goal niet door en gaan wij we weer terug naar Alkmaar, naar Arman. Blijft dus 1-0. Daar is inmiddels afgetrapt in Alkmaar bij AZ-PSV. 35 seconden gespeeld, het is 0-0. En het is interessant om te zien hoe die openingsfase gaat verlopen. Vanwege natuurlijk die andere tactiek die AZ hanteert in deze thuiswedstrijd 5. En niet, zoals gebruikelijk, vier verdedigers. Drie man centraal achterin. Met Wuitens, Vlaar, die de aanvoerdersband draagt. En, en dat is de grote verrassing vanavond in de opstelling van AZ. Ricardo van Rijn, die de bal nu heeft en hem even terugspeelt op Marco Bizot. Ik had het erover dat spektakel de afgelopen jaren. De laatste drie edities van AZ PSV. En de Eredivisie. divisie telkens twee, vier, zes goals. Dus in de afgelopen drie ontmoetingen in Alkmaar en ook in Eindhoven. De allereerste wedstrijd van dit voetbalseizoen was dat voor beide ploegen. Werd een geweldig duel. Een van de allerleukste die ik dit seizoen zag in de competitie PSV won. Daar in Eindhoven met 3-2. Dat was de wedstrijd waar Kelvin Stengs in de basis startte. En na een kwartier die vreselijke op opliep. Venoviets speelde nog toch mee toen bij AZ. Veel is anders. Maar wat niet anders is dat bij de ploegen goed spelen. Deze in de eerste wedstrijd van het seizoen ook. Hier komt de AZ voor het eerst met de bal richting Weghorst. De bal wordt door Izibat. van richting veranderd en over de achterlijn geleden. eerste van de wedstrijd is voor AZ. Na anderhalf minuut in Alkmaar 0-0. AZ dus dat zo graag eindelijk weer is. Een topwedstrijd wil winnen. Want dat lukt ze nooit, Ondanks al die complimenten. De laatste acht keer tegen Ajax, Feyenoord of PSV. Telkens verloren. Nu in de aanval met Jaan Hoe Hoekschop kort genomen. Ramselaar haalt die voorzet van Jaan Baks eruit. AZ kan wellicht nog een keer. Maar Svensson raakt de bal niet heel goed. Krijgt de bal toch bij zijn ploeggenoot Jaan Baks. Svensson loopt door. Krijgt de bal. Weghorst. Kies positie. Daar gaat de bal ook naartoe. Voorzet is niet al te best. Arias kan wegwerken. Drie spelers van PSV staan op scherp. Met de topper tegen Ajax. Volgende week opkomst. Dat is natuurlijk ook pikant van Ginkel Arias en Iziman. Had kunnen geen gele kaart oplopen vanavond, want dan zijn ze geschorst. Maar er is een goal met Frank. Drie minuten zijn we amper onderweg. En het eerste schot tussen de palen is meteen raak voor Roda J.C. Jai legt aan van 18 meter. Draait even weg bij zijn tegenstander. Ziet het gaatje naast boeren. en krijgt die bal daar precies in. Hij is sowieso al lekker op dreef de laatste weken. Jai en doet dit prima. Als ze zegt het eerste schot tussen de palen is raak. Roda leidt tegen Peck 1-0. Jai. Nou zeg, dan maakt Roda sprongen, zegt de afgelopen weken. Het is gelukkig nog niet klaar niet beslist, dus het blijft spannend. Even kijken bij Richard, bij NAC tegen Vitesse. Ja, ook voor Nak is het natuurlijk heel belangrijk in die strijd. Het staat vier punten boven JC. om te winnen. Dan heeft het in elk geval weer wat lucht. Het is dus 1-0 voor de thuisploeg. Niet 2-0, dat leek het wel te zijn. Kuzubiyuk leek de goal goed te keuren. Maar het was uiteindelijk El Alucci die het schot van Fernandez van richting veranderde. En daardoor buitenspel. Nu de 60e minuten voorzet vanaf de linkerkant is gevaarlijk. Kan nog binnen worden gehouden door Ambrose. In de buurt is Alexander Buttner. Die zojuist duurt. Wel aanging en uh, bijna niet verder kon. Maar uh, hij staat er toch weer. balletje wordt teruggelegd nu naar El Alucci. Iets buiten het strafschopgebied. Dan de aanname met uh, de, de linker dijbeen van Angelino. De doelpunt te maken. Nou ja, zijn schot in de muur werd uiteindelijk van richting veranderd. Maar uh, zijn naam kwam achter dat doelpunt. Nu opnieuw een vrije trap voor Nak Breda. Na een overtreding van Gouram Kasja. Die heeft al geel en speelt eigenlijk met vuur daardoor. Uh, toch niet zo'n slimme overtreding te maken. In de as van het veld op ongeveer 19, misschien 20 meter van het doel. 1-0, dus de voorsprong in de 61ste minuut. En Nak Breda krijgt opnieuw een vrije trap op een mooie plek. En Angelino eist die bal net als in de eerste helft op. Het is ook Sadiq Umar die de verdediging continu van Vitesse bezighoudt. Ook hij staat bij die vrije trap. Kuzubiuk gaat nu passen, maken richting de spelers van Vitesse. Die moeten daar wat achteruit op de rand van het 16 meter gebied. Houwen inspecteert. Kijkt, staat nu helemaal aan de rechterkant. Gaat dan een paar stappen naar het midden doen. En dan is het Oemar die ook wegloopt bij de vrije trap. Het is Ancelino die het gaat doen. Bal gaat opnieuw in de muur. Maar wordt nu niet van richting veranderd. En dan komt er nog een schot van een meter of 25 van El Alucci. Maar de bal in de handen van Houwen. Vitesse ook in de tweede helft. Niet veel beter. Het is een lichte verbetering misschien ten opzichte van de eerste helft toen het echt zonder passie speelde, zonder lef. En heel, heel weinig overtuiging. Er zit erg, erg weinig vanavond opnieuw in het spel van de ploeg van Henk Vrezen. 62e minuut, daar is Karavajev ontdoet zich van Manu Garcia. Bal naar de buitenkant, naar Berens. Komt er een voorzet vanaf de rechterkant, dan moet Linsen omhoog. Maar de bal wordt gekopt door Sporksleden. Afvallende bal is voor Vitesse met Mount. Die raakt hem niet helemaal goed. En dan gaat hij uiteindelijk over het doel, valt hij in het dak van het doel via Brian Linsen En zo blijft het ook na 63 minuten 1-0 voor Nac Breda. Ja, en dan Amant, verheugde jij je met name op het tactische steekspel. Hè? Uh, AZ met vijf verdedigers. Wat kan, uh, kan PSV daar tegenover zetten? Uh, aanvallend en ook op het middenveld bijvoorbeeld. Hoe, hoe ziet het eruit in het begin? Na Die strijdwijze van AZ werkt goed in het begin van de wedstrijd. Ruim vijf minuten gespeeld. Het is 0-0. Maar tegen de backs, A uh, Svensson en Aljan is gezegd... ga maar zo aanvallend mogelijk staan. En dat werkt tot nu toe goed. Want je ziet dat Lozano en Pereiro achter die backs aan moeten hollen. En dat is natuurlijk niet wat je wil als je PSV-coach bent. En dat is Philippe Cocu. Die ze ongetwijfeld hebben uitgelegd hoe het wel moet. Maar vooralsnog heeft AZ de bal. En weten ze bij PSV niet zo goed hoe ze vooral Svensson moeten opvangen. Want die doet het goed in de eerste zes minuten van deze wedstrijd. Nog geen kansen en nog helemaal geen goal. AZ heeft de bal. Mietje wat aan het rommelen. tegen zijn eigen helft, maar wordt vastgehouden door Ramselaar. Dus fluit Kevin Blom. Voor een vrije trap in het voordeel van AZ. Vlaar, risicovol. Kapt die daar lukt de Jong uit. Open doekje van het publiek. Ja, is hartstikke mooi. Als fout gaat, is gewoon een tegengoal. Nu een goede steekbal richting Jaan Baks. Die gaat het duel aan met Wint dat Jaan Baks weg was de eerste kans. Geen goal. Wel een goal. Nee, geen goal voor Koopmeijners. Voor een bijna leeg doel. Kan Koopmeiners de 1-0 binnenschieten. Dat doet hij niet, want de bal wordt voor de doellijn Frank. Zeven minuten. Tweede schot tussen de palen. Ook raak voor Rode JC. Nu is het Gustafsson die hem maakt. Voorzet vanaf de rechterkant van het veld bij de tweede paal. Helemaal niemand. Alleen Gustafsson. Niemand meegelopen met de zweet. En dus kan hij de bal feilloos binnenschieten. Bal met boeren al de goal in. En ja, dat is heel vervelend voor Peck Zwolle. Dat uitermate zwak aan deze wedstrijd is begonnen. Fout op fout stapelt. En die goals ook heel makkelijk weggeeft uiteindelijk. Zeven minuten gespeeld. Roda op roze. Nu al 2-0 voor tegen Peck Zwolle. En we gaan weer terug naar Alkmaar. Arman. Hoeschop aanzet. Koopmijners trapt hem. Trapt hem in de handen van Jeroen Zoet. Ook een heerlijke start van deze wedstrijd door in Alkmaar. Wat een enorme kans voor Teun Koopmijners. Schwaab glijdt hem weg voor de doellijn en voorkomt. De openingsgoal van deze wedstrijd. Nadat Jaan Baks iemand werkelijk kinderlijk eenvoudig aftroeft. En uh, goed verdedigend werk daarover van die Duitse Swaap. Die dat oplost en die een zekere goal voorkomt. Nog 0-0. Dus de aanval daarna, na die kans voor Koopmeijners. Leverde ook een kans voor AZ. Weghorst bij de eerste paal. Kwam net niet goed uit om die bal binnen te schieten. Maar AZ begint erg sterk aan deze wedstrijd. Tegen de koploper. Tegen PSV. 8 minuten gespeeld. Het is 0-0. Maar PSV echt in de verdrukking hoor. Nu opnieuw. Als uh, AZ... Een nieuwe hoekschot mag trappen vanaf de rechterkant. Dat doen ze telkens kort. Nu weer. Bal wordt dan wel voorgezet bij de eerste paal. Niet goed verwerkt door Van Ginkel. Dus krijgt AZ nog een kans om aan te vallen. Voorzet Jaan Baks. Bij de tweede paalvrijheid bij Weghorst. De Jong heeft het gevaar doorzien. En kopt de bal weg voor de spits van AZ. Daar kan binnen schieten. Maar wat begint AZ sterk. En wat is AZ gebrand om het te laten zien. Ook in een grote wedstrijd. Vorige week natuurlijk die eenvoudige overwinning op ADO. Hele goede wedstrijd van AZ-zijde. Maar in een grote wedstrijd. Daar moet het er een keer uitkomen. Dat denkt iedereen bij AZ. Misschien is het vanavond wel. Als AZ de volgende Hoekschoptrap. trapt. Nu vanaf de linkkant. Schot de tweede lijn. Is van Ricardo van Rijn. En die schiet de bal maar net over de goal. Van Jeroen Zoet. het is overleven wat PSV doet. In de eerste tien minuten van deze wedstrijd. En het lukt vooralsnog wel met hangen en wurgen. Maar er staat nog steeds een nul op dat scorebord voor beide ploegen. En dat is vooral te danken aan het uh, verdedigende werk van Daniel Swaap Die die goal van Teun Koopmeijners voorkomt. Jongen, jongen, wat doet hij dat goed. Zeg prachtig daar ingegleden door Swaap. Want Koopmeijners schiet de bal niet eens zo verschrikkelijk slecht in. Het had wat hoger gekund. Nou, dat lukte niet. Maar hij hield de bal in elk geval laag genoeg. Zodat hij tussen de palen kwam. Alleen Swaap met een ultieme actie. Dat zie je toch niet heel vaak meer in de Nederlandse competitie. Dat spelers zich zo voor een bal gooien. Voorkomt dus de 1-0 van AZ. Nu PSV dan op de helft van AZ met één gooi voor Arias. Die gooit hem even terug op Swaap. En Schwaap moet dan helemaal terug naar zijn eigen helft. Maar de bal uiteindelijk belandt bij Izimat. We hebben 10 minuten gevoetbald in Alkmaar. En AZ PSV maakt zijn reputatie waar. 0-0 vooralsnog. nog. Maar wel een heerlijke openingsfase. Ja, en die houtkamp, wat een, wat een duel bij jou. Zeg. Bij Rus zou je toch zeggen, nou ja, zit hij gewoon kampioen. 2-0 voor niks aan het handje. Ja, maar twee keer Pogba zorgt dus voor die 2-2 tussenstand. Edwin van der Sar had getwitterd. Uh, je mag één uh, wedstrijd in ieder geval winnen vandaag. Die moet je gewoon winnen als Manchester United. En dat is deze. Nou ja, ze zijn op weg. Het staat 2-2. Nu een overtreding op Alexis Sanchez, die veel pijn heeft. Ik zag Marcus Rashford zojuist bij uh, Mourinho staan. Die kreeg de laatste instructies. De overtreding was overigens van Danilo, de Braziliaan, op uh, Alexis Sanchez. En ja, Manchester United wordt beter en beter. Ik denk dat ook zo dadelijk nog gaat komen. Ik heb zelfs Kevin de Bruyne warm zien lopen. Dus de rust voor aanstaande dinsdag tegen Liverpool is nu wel voorbij bij de topspelers van Manchester City. Want deze wedstrijd willen ze uiteindelijk toch ook nog wel winnen. Even de vrije trap van Alexis Sanchez meenemen voor Manchester United. Komt voor een doel. er is de goal. Het is gewoon 3-2 voor Manchester United. En de doelpuntenmaker is Chris Smalling, de verdediger. Mooie vrije trap van Alexis Sanchez. En Chris Smalling zorgt voor de sensatie in de etnop. In het Attiet Stadion. Want het staat bij Manchester City, Manchester United na 2-0 voorsprong. Opeens 2-3. Jongen, jongen, jongen, wat gebeurt er toch allemaal? Goed, eh, om half 7 begon NAC tegen Vitesse. Gezien de, de, de voorsprong van Roda. Uh, Richard, is het toch wel noodzakelijk dat Nak ook drie punten pakt uh, vanavond, lijkt mij? Ja, dat uh, zei ik uh, zojuist al. Als Nak inderdaad uh, vanavond wint, dan heeft het in elk geval weer wat lucht. En dat uh, moet ook wel met die vier punten uh, voorsprong, slechts. Want één keer verliezen en één keer dus Roda winnen. En het is ongelooflijk spannend weer. Berens gaat nu naar de kant. En Thomas Buitink, dat is een jongen uit de eigen opleiding. Een centrumspits komt erbij. De corner. En daar is de kopbal van Brian Linsen bij de eerste paal. Dat was hem dan bijna voor Vitesse. De beste kans eigenlijk. En het is wel een beetje typerend dat zoiets dan uit een spelhervatting moet komen. Want een uitgespeelde kans heeft de ploeg van Frezer ook na 68 minuten ruim nog altijd niet gehad in Breda. Maar nu was Linsen, een van de kleinste spelers op het veld, er toch dichtbij. Maar hij scoorde al regelmatig dit seizoen met het hoofd. Misschien wel een van de weinige lichtpunten, ook uit de afgelopen weken. Het blijft zeer, zeer wisselvallig. Wat Vitesse ook in het tweede seizoen zelf namelijk laat zien. Tegen Ajax en tegen Feyenoord thuis wordt er gewonnen. Maar tegen ploegen als Excelsior, Heracles en nu vanavond ook tegen NAC lijkt dat weer het geval. Morst Vitesse ontzettend veel punten en het speelt bovendien ook nog eens niet goed. Goed, alles behalve goed. NAC is de betere ploeg, ook in de tweede helft. Maar ook uh, de ploeg van Vreven heeft nog weinig kansen gekregen in het tweede bedrijf. 70 minuten bijna op de klok in het Radverlegstadion. Het is 1-0 door de goal van Angelino. Ja, alles op een rijtje. NAC Vitesse dus 1-0. AZ PSV net begonnen daar nog 0-0. Bij Roda tegen Pexwolle 2-0. Zometeen Sparta en VVV. En al beter natuurlijk. Man City tegen Man United 2-3. Tot zo. Oké. Oh, nee.